11 uur. NPO Radio 1. Met Patrick Lodiers en Jeroen Stomphorst. Goedemorgen. goedemorgen. Een ongelooflijk spannende race ligt voor ons de duizend meter voor mannen. En wordt het net als gisteren weer een dag met een gouden randje. In ieder geval hoor ik net het startschot en er is een bellig van start, Sebastian Timmerman. Matthias Vostee uit het altijd mooie Brugge, maar hij zal niet de gouden medaille gaan winnen. Dat zou een super verrassing zijn op deze duizend meter. De laatste traditionele afstand van dit Olympisch schaatstoernooi. Eerst het RW Journaal met Jan van der Putten. De minister Grapperhaus staat achter de afspraak... die het Openbaar Ministerie in 2013 maakte... met de weduwe van crimineel John Mierenmet. PvdA, SP en GroenLinks wilden zijn mening... over een onkostenregeling voor de weduwe van 200.000 euro. In ruil betaalde de weduwe 6,5 miljoen euro crimineel geld aan het OM. Volgens Grapperhaus was die regeling conform de richtlijnen. Het Openbaar Ministerie heeft conform de richtlijnen... de criminele erfenis afgenomen van 6,5 miljoen euro, en ik denk dat dat een goede zaak is. En daarnaast heeft het OM bepaalde kosten... die verband hielden met die ontneming vergoed... omdat men niet te weduwe met schulden wil laten zitten. De Europese Unie wil sancties tegen hoge militairen in Myanmar... die verantwoordelijk zijn voor de vervolging van Rohingya. EU-ministers willen onder meer een inreisverbod... en bevriezing van tegoeden van de legertop... Het leger van Myanmar is mogelijk duizenden Rohingya-moslims vermoord. Ook zijn dorpen platgebrand. Human Rights Watch zegt dat op satellietbeelden is te zien... dat het leger van Myanmar de afgelopen weken met bulldozers... tientallen dorpen met de grond gelijk heeft gemaakt. Volgens mensenrechtenorganisaties wordt zo geprobeerd... om de bewijzen te laten verdwijnen. Wat we zien is de complete clearing, completely erasing... these villages. and this is very concerning because these are crime-scenes... En de Myanmar spreekt het tegen en zegt dat het land bezig is met de wederopbouw van de dorpen. De Chinese overheid heeft ingegrepen bij Anbang, de eigenaar van verzekeraars als Zwitserleven en Real. Het bedrijf staat onder curatele. De eigenaar moet voor de rechter komen. Wat Zwitserleven en Real daarvan gaan merken, is nog onbekend. Mensen die met de auto naar de wintersport gaan... moeten voldoende eten, drinken en dekens meenemen, waarschuwt het Rode Kruis. Mensen kunnen lang in de file staan en het kan onderweg ijskoud worden. De meerderheid van de Tweede Kamer is het ermee eens... dat particuliere beveiligers schepen gaan beschermen tegen piraten. D66 en een aantal oppositiepartijen zijn tegen. Zij vinden dat alleen defensie geweld mag gebruiken. Enkele Amerikaanse bedrijven hebben de banden met wapenlobbyorganisatie NRA verproken. Aanduiding is het bloedbad op een school in Florida. Zo heeft een autoverhuurbedrijf, Enterprise, geeft het bedrijf leden van de NRA niet langer korting. De top van de wapenlobby zegt dat voorstanders van strengere wapenwetten... het bloedbad misbruiken voor politiek gewin. Voor hen is het niet een issue. het is een Ze willen meer om controle. Het Utrechtse muziekcentrum Tivoli-Vredenburg... organiseert geen themafeesten voor kinderen meer... met cowboys en indianen. Vorig jaar was er een muziekfestival met als thema Het Wilde Westen. De extreem-linkse actiegroep De Grauwe Eeuw... bekend van een doodsbedreiging aan het adres van Sinterklaas... vindt dat thema racistisch en deed aangifte... Cowboys pleegden genocide op de oorspronkelijke bewoners van Amerika... stelt de grauwe eeuw. Tivoli Vredenburg betreurt de gang van zaken... en herkent zich niet in het beeld dat het feest racistisch zou zijn. Het weer. In het noorden is nog wat meer bewolking. Verder veel zon vandaag, een stevige oostenwind... en het wordt 2 tot 4 graden. Morgen is het een graad of 4, zondag en de dagen daarna... is het overdag amper boven nul. Einde bij verkeersinformatie. files op de A12, Utrecht-Arnhem. Bergingswerkzaamheden bij Maandenbroek. Er staat 4 kilometer vanaf Maarsbergen. De rechte rijstok is dicht. Op de A12, Utrecht richting Duitsland is het druk. Een half uur vertraging tussen en Waterberg en Duiven. En een ongeluk in Europoort op de A15 naar Rotterdam. Er staat 5 kilometer file tussen rotterdam Scharloos en IJsselmonden.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 Nog altijd Suzanne Schulting aan de leiding. En we zitten al in de laatste ronde. ronde. Daar komt Fontana. Nog altijd Suzanne Schulting, de Koreaanse dames gaan onderuit. Suzanne Schulting pakt de gouden medaille. Olympisch kampioen. Is olympisch kampioen. Olympisch kampioen al in duizend Ik heb geen woorden, dit is echt niet normaal. Dit is echt niet normaal. Ja, geweldig hè. Ja, zo ongelooflijk, zo bizar. Ik geloof het zelf nog bijna niet. Ik geloof het niet. Radio Olympia. Ik was Radio Olympia Radio Olympia. Rechtstreeks vanaf de Olympic Oval in Zuid-Korea. Met Patrick Lodiers en Jeroen Stomphorst. Ja, een bijzonder Goedemorgen. Wordt het de strijd tussen Kjeldnuis en Harvard-Lorensen. Of zijn er nog andere kanshebbers op de duizend meter, Sebas? Wie, oh wie pakt de dubbel? Doet Lorenz het 500 meter en duizend meter winnen zoals Erik Heiden dat oordeed, Of gaat die dubbel naar Kjeld Neus? Zoals dus Gaetan Boucher dat oordeed en Eric Heiden Twee man dus die de 1000 en 1500 meter won op één olympisch toernooi. Of gaat iemand anders ermee vandoor? Krijgen we een verrassing bij dit, uh, laatste deze laatste traditionele afstand... van het olympisch schaatstoernooi. Op dit moment zijn we drie ritten onderweg. En heeft Laurent Dubreuil uit Canada de snelste tijd. Maar het gaat dadelijk echt nog wel sneller dan de 1-10-0-3... waar we op dit moment de 1 achter zien staan hier... Op de perstribune is de spanning al voelbaar, merkbaar. En hoe is dat in de catacomben bij Steven Dahlenbout? In de katacomben, ja. Nou, langs de kleedkamer loopt een... Uh... Ja, een soort steriele ziekenhuisgang waar dan af en toe een schaatser doorheen komt lopen. Het is niet echt een Olympische sfeer hoor, hier beneden. Ze gaan op de weg het stadion in natuurlijk, waar wel die sfeer hangt. Maar hier uh, is het toch uh, ja, steriel, zo kun je het wel noemen. Uh, het is vrij rustig, de mascotte liep zojuist nog even tussendoor. En ik zag uh, Min Qiu voorbij komen lopen met een, uh, een paar schaatsen in zijn handen. En hier tussen al die schaatsen loopt dus ook de nieuwe Olympisch kampioen op de duizend meter. Nou, misschien is daar in de kelder de stemming een beetje steriel. Hier op de tribune is toch al de spanning voelbaar. Er is een zindering die door dat stadion heen gaat. Want het wordt een heroïsch gevecht. En zo'n heroïsch gevecht verdient natuurlijk top-analyses. En daarom zijn hier Mark Tuitert en Stefan Groothuizen. Mark Tuitert, die hebben we natuurlijk al vaker aan tafel gehad. Maar Stefan, wat geweldig dat je er bent. Ja, bedankt dat ik erbij mag zijn. Je bent een beetje schor. Uh, maar laten we eerst nog eens teruggaan naar vier jaar geleden. Sochi, toen pakte jij het goud. Stefan Groothuis, 32 jaar, staat aan het begin van een dikke minuut... die heel belangrijk gaat worden. Stefan Groothuis is weg. En, ah, je ziet dat hij inhoudt. Je ziet dat hij inhoudt. Die eerste passen naar die valpartij... ingest op de 500 meter. Maar hij is erdoor. Hij is door de eerste meters. Nu door de eerste buitenbocht heen. En dan dat tempo opvoeren. Stefan Groothuis Stefan groothuis gaat het rennen. En die rijdt hier 1 8 39. Oh, no. Hij blijft heel voor En hij is oh, wat ook je. sneller dan Samuel Swatch. Waar gaat dit Dez eindigen? Oei, oei, oei, tweeën met de ronde. Het oh, oh, oh, oh. oh, oh. moet nog goed komen voor Groothuis. Toch gaat gewoon Olympisch kampioen is is een ronde tijd. Pauline zegt het al. Volgens mij gaat Stefan Olympisch kampioen Steen worden. Stefan kijkt toe. je het is of Cousine? Het wordt Groothuis. Het is Groothuis. Groothuis groothuis is Olympisch kampioen heeft ook een tweede medaille, want die wint brons. Eindelijk, Ik eindelijk, zit hier met tranen in het Het is echt fantastisch dat Stefan hier kampioen wordt. Ja, Stefan, ja, een big smile aan tafel. Dat is toch wel weer lekker om te horen, hè? Ja, heel mooi. Ook zeker uh, het commentaar van uh, Pauline En ja. ook zeggen inderdaad dat je de tv-beelden zie je vaak terug. Maar zoals die radiocommentaar hoor je dan toch wat minder vaak terug. Dus uh, dat is ja. superveil. Sebastian Timmerman met die overslaande stem. Stefan, een grote! Je wordt olympisch kampioen. Ja, dat is gewoon geweldig. Ja, dat is uh, fantastisch. Dit is jouw race, hè? Dit is mijn race, inderdaad. Het is altijd mijn afstand geweest. Uh, ja. 500, 1500 heb ik ook uh, best aardig gereden. Nooit op de spelen. Ja, wel gereden, maar niet best. Maar uh, duizend dat was echt mijn ding, inderdaad. Dus uh, ik vind het een fantastische afstand. Het is echt schaatsen, vind ja. ik altijd. 500 is echt gewoon hakken. <laughs> en het uh, en duizend is dus toch meer, nog meer schaatsen, maar wel echt hoe powers gaat ze gaan? En zometeen horen we hoe jij aan deze stem komt. Maar als uh, kenner wil jij ook weten wat Min Kyu Cha, de Koreaan, gaat doen. En die gaat nu naar de startlijn. Als ik het goed heb, ja. Sebas. Zeker weten, hij staat al klaar. Ah, daar klinkt het fluitje van de starter. Die komt uit Noorwegen: Ole Herman Surly. Ja, misschien wordt het ook wel een Noorse dag vandaag. Wie zal het zeggen? Maar hij begeeft zich inderdaad na de start toe uh, op dit moment deze uh, min -cha, De verrassing van de 500 meter waarop hij tweede werd. Slechts 100 ste van een seconde achter winnaar Lorensen 34-42 voor deze Koreaan. En dus horen we weer veel gejuich in het uh, goed bezette... Uh, ijsstadion hier, de Gangneung over. Hij is niet helemaal, uh, helemaal vol, niet uitverkocht ditmaal. En K uh, Min Kyu Cha gaat het opnemen tegen Viedor Mezentsev uit Kazachstan, die is 28 jaar. Die hebben we ook al in actie gezien oh. tijdens dit toernooi, maar dan op de 1500 meter. Dat is dus een echte miler, zoals we ze dan zeggen in schaatstermen. Hij werd daar slechts 28ste van een andere orde dus dan. Tja. En Cha heeft de binnenbaan bij de start. Dus die zal wel wegdinderen bij de Kazachse staan in de starthouding. Daar heeft het startschot geklonken. zijn de binnenbaan dus Hoi. vertrokken voor deze duizend meter. Tsubasa Hasegawa uit Japan zagen we de net En die kwam tot 1.09.83 en was met Konrad Nudge uit Hongarije. Het eerste koppel in de 1.09. De openingstijd van Min Kyu Cha uit Korea. 16.31. Met een heel makkelijk rijden met jaar die gaat echt zo moeilijk door die bocht heen. Hij ziet er wel heel ontspannen uit, alsof hij eigenlijk een 500 meter rijdt. Maar dan ziet het wel dat alles omgezet wordt in snelheid. Hij maakt heel makkelijk snelheid. Hij is natuurlijk een echte 500 meter rijder. Zal iets inhouden in de eerste ronde, maar dan nog steeds een hele snelle, snelle volle rondrijden. Hij gaat naar die 600 meter toe en dan zie je ook wel dat het, dat het echt een 500 meter rijder is. Rondetijd van, tja, is 25-1. Een doorkomstijd van 41-41 voor deze Koreaan. Die een enorme voorsprong heeft op Mezensef. Ruim voor de Kazach langs kruis Persoonlijk record trouwens van Tja is 1.09 rond. En zijn snelste op laagland is 10940 Het zou mooi zijn als hij dat weet te verbeteren. Maar hij heeft het moeilijk, die laatste mocht. Ja, die ramte wel in bij deze 500 meter specialist. Maar hij komt er al aangegleden. En de klok gaat naar die oh. 1.09 toe. 10927. Keurige tijd hoor, voor Minkyu Tja. Want dit is een tijd die hij dus op zeeniveau nog nooit heeft gereden. En er zit maar 2500ste boven zijn persoonlijk record. Dat hij in september reed in 2016 trouwens. Dus alweer een tijdje geleden in Calgary. Als je 109 27 kunt rijden, Erben, op zeeniveau... dan heb je het toch ja, wel keurig gedaan. Dan doe je gewoon heel goed mee. Eerste de ronde 1 en dan terugkomen met de rondjes 27 Dat is een enorm groot geval. Maar goed, deze, dit is nog een jonge jongen. Dit is een jongen die, die wel de potentie heeft... om, om in de toekomst een goede duizend mee te rijden. Dus die gaan we in de toekomst heus nog wel het een en ander van horen. Wat denk jij wat vandaag uh, gaat gebeuren? Wat is nodig om te winnen? dan gaan we de 1-0-7 in. Net als op het nou, Olympische kwalificatie -tomogen. Ik denk het wel. Als, als, als uh, Lorenzen en, en Nuis allebei in topvorm zijn. En, en, en, en hier hun beste races laat, uh, laten zien. Dan is die 1-0-7 gewoon uh, echt haalbaar. Lorenzen straks. Rit 16. Dat is ook na het wel. De, de kop na negen ritten nog het wel. Tegen Koen Verweij. Dan Kijverbij tegen de hetere Rit 17. En dan is Kjelp Nuis in de laatste rit. En dat is lang niet altijd een voordeel. Op de Olympische Spelen tegen Mika Pautela. Dat wordt straks het hoofdgerecht. Helemaal aan het uh, einde. Van deze 1000 meter. We zijn nog bezig met de Amuse op het, op het programma, op het gerecht. Op de menukaart staat nu rit 6. Pedro Cauzil uit Colombia. Helemaal in het strak blauw. Uh, de uh, Zuid-Amerikaan tegen Deiji Yamanaka uit Japan. Die is 27 jaar. Dat is de nummer 5 van de 500 meter in 34,78. Terwijl Cauziel ook al in actie is gekomen. Hij werd 20 op de 500 meter. Maar hij hield er ook een behoorlijk aantal rijders achter zich. Mooi om te zien hoe deze Colombiaan. overgekomen is uit het inline skaten. Een heel project van de ISU om het schaatsen te ontwikkelen. Meer inline skaters naar deze Olympische sport toe te halen. En Cauziel is daar toch een project van een exponent van. Opend in 1643. 1654 voor Yamanaka. En ook qua stel ziet het er. Ja, ook bij Cauziel mooi uit. Hè? Ja, bij Cauziel is echt een hele goede opening hoor, 16:41. Die Yamanaka kan dus door die buitenbocht en dan kan hij op de kruising gaan jagen op Kausil. En dat doet hij ook. Hij komt er onderdoor naar de 600 meter. Maar ik ben benieuwd hoe die Kausil gaat rijden hier. Want ik vind het een hele knappe opening van, van deze man. Yamanaka, wat rijdt hij? Rondje 25-4. Kausil, rondje 25-8. Dan is die eerste volle ronde van Kausil echt een beetje te langzaam. Ja, hij uh, verliest ook meer snelheid ook nu in de buitenbocht, terwijl uh, de Japanner Yamanaka inmiddels met voorsprong op de kruising uh, naar de buitenbaan toe gaat. En uh, Kausil op die nou, 25 meter achterstand blijft hangen zo'n beetje laatste buitenbocht En dan wordt het ook moeilijk voor Daichi Yamanaka met die linkerhand. Dan een paar oh. keer richting het ijs. Hij blijft de Colombiaan wel voor, maar wordt het 1 9 27 of sneller? Nee hoor, Toen nee, de tijd in de 1-10 voor Daichi Yamanaka. 1-10-0-2. En ik zie een hoofdschuddende Kauziel in 1972 uh, over de streep komen. En daarmee staat de uh, Colombiaan niet in de top. Want uh, de eerste drie op dit moment, dat zijn rijders met uh, tijden in de dus 1-0-9. Dus 1-0-9-27 voor Min-Q. Tja, de Koreaan is dus nog altijd het snelste. Nog drie ritten voor dit wel. Nu in ritse 7. een oud-wereldkampioen in de baan. Maar daar moet ik dan wel gelijk de nuance bij aanbrengen dat dat ook de absolute uitschieten was in de loopbaan van Denis Kuzin. Want dat is de oud-wereldkampioen. Hij is 29 jaar inmiddels uit Kazachstan dus. De 1 staat achter zijn naam in het jaar 2013. Het seizoen 2012. 2013 toen werd hij wereldkampioen in het pre-Olympisch jaar van Sochi. Deze Cuzin, maar daarna heeft hij dat niet weten te herhalen. 18e in Ereveen, 17e in Colonna, 11e vorig seizoen in Gangneung. Hij gaat het opnemen tegen de Est-Martin Lief, althans. Die staat op de start. Oh, daar staat hij klaar. Ik was eventjes Zeker. bang dat Lief niet in de baan was verschenen. Maar die stond gewoon al netjes keurig netjes klaar. Terwijl Cuzin een beetje aan het heen en weer schaatsen was. En hoe zwaar een duizend meter kan zijn, zien we trouwens op het middenterrein. Bij Tsubasa Hasegawa uit Japan. Want erben Ja, die ligt maar helemaal gewoon, gewoon voor pampers. Ligt die, oh, ligt die op het, uh, het binnenlijn. benen omhoog. En dan is het eigenlijk is het heel raar. Maar na de wedstrijd komt pas echt die verzuring. Die krijgt dan grip op je lichaam. En dan in één keer knallen je benen uit elkaar. En dan komt het zuur veel ergens heen. Maar dat is pure pijn. En dat duurt gewoon een minuutje of tien. En dan pas worden die benen weer iets ontspanner. En dan pas gaat die pijn een klein beetje weg. Nou, en die pijn zullen de Cusine en Lief dadelijk ook gaan voelen. Zeker. Als zij hun duizend meter erop hebben zitten hopelijk voor hen in een tijd van 1 minuut en 9 seconden. En misschien kunnen ze een bedreiging gaan vormen voor Ming-Kyu Kuzin. Altijd een beetje traag in zijn bewegingsritme. Die hele lange kazag in dat lichtblauw. En dan in de buitenbaan de S Morten Lief in het zwart met blauw zit. Mooi diep. In ieder geval dieper dan Kuzin. Openingen 1677 en 1685. Lief had de snelste opening. En Kuzin met moeite door die tweede bocht. Ja, bochten rijden, dat is een kunst op zich. Ja, zeker dat het een kunst. En dat heeft hij één keer heel goed kunnen doen. Het ziet er dan uit alsof als hij als, als, als, als bochten rijdt, alsof hij iedere slag, alsof hij bijna gaat vallen. En één keer in zijn leven kon hij het. Eén keer in zijn leven was al, waren alle slagen raken. En toen werd hij wereldkampioen. Maar dat gaat hij gaat vandaag in ieder geval niet worden. Want de eerste volle ronde van Voesen is 25-9. Dat is echt gewoon niet snel. Lief, rondje 25-6. En dan rijden hier twee rijders die echt meedoen voor het bijprogramma. De, de, dit gaat gaan hele slechte tijden worden. Er gaan tijden worden van boven de 1 10. Dus kijk, de laatste bocht met uh, Lief die... Uh... Daar als koploper in deze rit ingaat. Kuzin heeft het voordeel oh. van de laatste binnenbocht. Komt nog in de buurt, maar moet inhouden. Omdat die verzuring dus toeslaat. En dan gaat Martin Lief deze rit winnen. En doet dat net binnen de 1-10. Oh. 1 75 Door uh, slotronde 27-3. Is dan de tweede tijd. Wel een halve seconde achter min q Zeven ritten gehad van de 18. De Koreaan de nummer 2 dus van de 500 meter. Leidt nog altijd op het scorebord. Met die 1 Stefan Groothuis, ja, Herman Wennemars sprak net over verzuring, Over die pure pijn, over ontploffende benen. Kan je het je nog herinneren? Ik kan me nog zeker herinneren. Ja? Ja, ja dat, uh, dat klopt. Je, uh, nou goed, dat scheelt zeker voor zulke echte 500 meter rijders. Zoals uh, Tja bijvoorbeeld, de Koreaan. Die, uh, ja, die, die gaan echt helemaal uh, het, zuur, het zuur in. Wij, ik, ik reed nogal een Mark een 1500. Dus dan heb je nogal een beetje, dat je het een beetje kan afvoeren. Maar uh, ja, dat kan, en zeker op hooglandbanen. Het scheelt dat het hier niet is, maar dan kan je wel zo verschrikkelijk ziek daarvan worden. Ja, dat is toch uh, ja. erger, Mark, dan, dan, dan uh, op een laagland. land? Ja, dat, dat, dat hakte zo hard in. Je moet nagaan, je hebt al je energiesystemen in je lichaam spreek je aan als de startschot gaat. Maximaal. Je maakt zoveel energie vrij. En dat lichaam dat, dat produceert dan na een half minuutje al dat afval... Ja, daar zit je dan mee opgescheept de komende maar uren is, daarna. Is die pijn met iets te vergelijken, wat ik ken? Nou, misschien is het wel eens, moet je, We hebben hier van die hoge flatgebouwen, hè, waar, ja. we, waar we in slapen. Als je een trappenhuis hebt van 16 etages misschien... probeer maar vanaf beneden omhoog te rennen, volle bak. Nou, je dan voel je wat, je wat ja. je mee gaat maken. Dan ga je, je gaat vertragen, je krijgt je armen nauwelijks meer omhoog. Je gaat een beetje schil kijken, zeg maar. Je blikveld wordt vernauwder. Uh, en je krijgt een kleine bloedsmaak in je mond. Het is echt... Uh... Het is jammer dat je hier morgen in zit, anders had ik het vandaag even gedaan. Ja. Ja, wat jammer, jammer nou. Hè? Jammer. Ja. ik zit op de 21ste verdieping namelijk. Dus, uh... Ja, dus voor jou is het helemaal heel zwaar dan. Ja, dan kun je daarna een Stefan, uh, ja, je bedje in. Stefan, je moet toch even uitleggen, want uh, je klinkt wat, uh, wat schor. Uh, wat, wat doe jij hier uh, in uh, Pyeongchang? Ik ben hier uh, gastheer voor het Holland House. Aha. En uh, samen met mijn grootouder doen we dat. Dus, uh, dat ja, vanavond feest. En, uh, nee, ja, oh, nee, dat is niet helemaal waar. Okay. Maar het is, het is wel vaak feest. Maar uh, ik. Ah, Gisteravond was het een, een fantastisch feest. Ja. En we hebben vaak inderdaad mooie feesten. Maar ik ben al wel bezig achter de schermen. Mm -hmm. Dus. Uh, uh, nou, ik ben vorige keer ziek geweest hier. En Daar heb ik dit dan overgehouden. Ja. En, uh, oh, dat heeft niks te maken met uh, nou, ja, veel. Uh, veel feestpartijen. Nou, dus nee, je, je ik, ik kom hier af en toe 12 uur in het Heinekenhuis... en ga dan 4 uur snel zijn weg als de laatste sporters weggaan. Dus dan ben je, en dan ben je ook gewoon echt 16 uur aan het praten. Ja. Spittige dagen. Dus dat, uh, dat helpt niet echt. Uh, is het gek voor jou om hier te zijn? Want ja, het is de Olympische Spelen en je schaadt zelf niet meer. Uh, eerst wel, ja. Ik vond het eerst, uh, de eerste keer dat ik bijvoorbeeld naar het stadion fietsen... toen we net hier waren. Dan sta je buit, bu bu buiten het hek en dan blijf je buiten het hek. Want ik heb geen accreditatie. Dus dat is wel raar. Ik heb drie keer meegedaan en heb je accreditatie. kan je in principe overal te spelen rondlopen. En ja, Dat kan niet meer, dus dat is wel vreemd. Maar ik heb echt serieus uh, zo'n geweldige tijd hier. Uh, het noc nsf heeft uh, gevraagd mij hier mee te gaan met Team NL. En uh, ik heb echt ontzettend uh, naar mijn zin hier. Maar ja. deze voor is ook echt zo leuk. Dat je hier op uh, toch een tamelijke A-locatie deze wedstrijd kan kijken. Ja, nee, zeker. Uh, tuurlijk, ik wil gewoon deze race. Is wel mijn race ook, ja. uh, mijn afstand. En uh, ja, die wil ik natuurlijk in het liefst in het stadion meemaken. En wie wordt dan je opvolger? Daar heb je ongetwijfeld over nagedacht. Ja, echt? Moet ik erover nadenken, joh? Ja. Nee, ik, uh, ik denk, ik heb je nice. Ik ja? denk dat je altijd gaat doen. Ik denk dat uh, Havard uh, Noor uh, tweede gaat worden. En uh, Kai derde gaat worden. Dat is mijn, mijn idee. Maar Mark knikt een beetje. Ja, dat is, uh, dat is een hele logische uitslag zou je zeggen. Ja, Kjell Nuis is in topvorm. Hè? Dat heeft hij al laten zien. De vraag is alleen. Hij is Olympisch kampioen geworden op de 1500 meter. Kan hij die, die spanning vasthouden? Hè? Dat was, was al mee, een week geleden. geleden ja, gaat er maar staan. En de laatste rit. Dat gaat ook uh, zeker uh, de spanning. De jongens die gaan vast. Uh, ongetwijfeld hele snelle tijden neerzetten. Kai en... Uh, en Havard en ja, dan moet, je, dan moet jij dat, dat krijgt hij toch mee? En dan moet hij het gaan doen. Maar uh, die, moet hij eigenlijk zorgen dat hij dat niet meekrijgt? Uh, dat zou mooi zijn. Als je het hoort het lukt, wat, maar, maar dat, dat hij al in zijn concentratie zit. Dat kan je, je, je nooit niet. helemaal Dat lukt je bijna niet meer. Je merkt het stadion al. Hij zit stadion als die mensen goed zullen rijden, kan je in Havard. Dan zul je het stadion mee horen gaan. Je hoort die sensatie van het publiek. En dat, dat ja. gaat hij meekrijgen. Dat voorkom je nooit helemaal. Dus nee. uh, je moet je daar, daar moet je mee om kunnen gaan. Ja. Je moet je erop instellen dat hier gewoon de tijd wordt gereden... die jij moet kunnen verslaan. En dat is voor hem wel lekker, want hij heeft al een 1-0-7-6 gereden. En Tjalf, gewoon een soort baan als dit... Ja. Dus uh, aan het zelfvertrouwen zal het niet liggen bij Kjeldt. Dat is in de laatste rit, nummer 18. Wij gaan nu nog even kijken naar rit nummer 9, Sebastian. De laatste rit voordat we de baan gaan uh, verzorgen... gaat tussen uh, Jai, Boem, Chung. Die hebben we al eerder gehoord, althans, die naam, maar Dat was zijn broertje. Deze uh, uh, Chung is 18 jaar. Zijn broertje van 16 heet bijna hetzelfde. Alleen dan schrijf je Jai en Boem... En dan zit er geen N in, meen Of geen G in, pardon. Dat schrijf je dan aan elkaar. Ja, dat is voor ons uh, Westerlingen, en voor Europeanen een beetje lastig te begrijpen. Maar zijn broertje heeft bijna dezelfde naam. En die reed mee bij de ploegenachtervolgingsformatie van Bob de Jong. En deze Chung, 18 jaar jong dus, ook een talent. Net als zijn broertje heeft lang moeten wachten... voordat hij dan nu eindelijk zijn Olympisch debuut mag gaan maken. Helaas voor hem niet tegen zijn grote voorbeeld. Want dat is Kai voorbij. Lazen we de laatste ergens. Maar hij rijdt nu in de negende rit tegen Sebastian Klozinski. En hij maakt een uh, mooi hartje, zoals we vaak sporters zien doen... als ze uh, weten dat de camera in de buurt is. Hij gaat het opnemen tegen de man die uh, zichzelf even op de borst klopt, op zijn hart klopt. En dat is Sebastian Klozinski, 25 jaar, uit Polen. En Erben, jij zit al heel lang te wachten totdat jij nog iets kunt ja. zeggen, mag zeggen... Over Stefan Groothuizer. Ja, wat is er even naar te luisteren? En dan denk ik bij mezelf. Het is toch ook eigenlijk een schande. Gewoon een schande. Dat de regerend Olympisch kampioen. De man die nu op dit moment. Nu op dit moment. Olympisch kampioen 5000 meter is. Niet eens een kaartje krijgt van de organisatie. Alles is geregeld op deze Olympische Spelen. Iedereen loopt hier met een accreditatie rond. Dan vind ik het eigenlijk niks meer dan gewoon. Dan normaal dat deze man gewoon hier uitgenodigd wordt. En op de eretribune zit hier als uittredend Olympisch kampioen. En geen kaartje moet kopen. Dus dat wou ik even zeggen. Nou, dat heb je dan met deze gedaan. En ik vind het eigenlijk ook wel uh, apart. Laten we het zo maar zeggen. 16-5 voor Klozinski. 16-6 voor uh, Tsun. Die behoorlijk moet aanzetten trouwens. Het is echt een kleine tegen de grote. Want er zit uh, behoorlijk wat verschil in lichaamsbouw. Chung is niet alleen kleiner dan Klozinski. Maar is ook niet zo breed gebouwd als uh, de pol. Wat een sterke beer is dat, zeg. Goeie genade. Die komt onderdoor met meer snelheid. Maar ligt denk ik wel achter. Ja, 44 honderdste van de seconde. Op de tussentijd van Mingyu Cha. Als we zijn naar de laatste ronde. En Tjung bijna zelfs Ja, en die buitenbocht gemaakt. hij een klein misje. Dus jammer, want dan verliest hij daar meer snelheid. Anders had hij heel hard naar de Pool toe kunnen rijden. Dat doet hij alsnog wel. Dit is wel een, wel een, wel een wel eentje met, met inhoud. Die gaat, die gaat wel vechten. En hij blijft doorvechten tot de allerlaatste meter... en hij komt onderdoor bij de Pool. Want Klosinski valt stil in de laatste buitenbocht... dus gaat Ritwins naar Jae-Wong-Chun, 18 jaar jong... bij zijn Olympisch debut. En hij rijdt 10943 43. En daarmee staat hij bij dit wel op de tweede plaats... achter zijn landgenoot Min Kyu Cha. En dus zijn de Koreanen blij. Want ze staan eerste en tweede. Maar ja, we zijn pas halverwege de duizend meter. De Olympische Winterspeler in Pyeongchang. Pyeongchang is jullie in Pyeongchang. Olympisch nieuws met Geo Lippens. Opnieuw is een Russische sporter tijdens deze winterspelen betrapt op het gebruik van doping. Het gaat om de vrouwelijke bobslayer Nadezhda Sergejeva. Ze eindigde met haar partner als twaalfde bij de tweemansbob. Ze zou een verboden middel hebben geïnaleerd met een neusspray. Zij is de tweede Rus die deze speler positief heeft getest. Gisteren werd bekend dat de curler Krušelnitsky zijn bronzen medaille kwijtraakt vanwege het gebruik van meldonium. En Alina Zagitova is tot koningin van het Olympische kunstrijden gekroond. De 15-jarige Russin bleef in een spectaculaire strijd... landgenote Jelena Medvedeva voor. Het was het eerste Russische goud op deze Spelen. De twee tieners toonden woensdag in de korte kuur al aan hoe goed ze zijn... door beide het wereldrecord te verbreken. Zagitova leek haar vrije kuur niet zo goed te beginnen... toen ze een combinatiefout maakte. Maar ze liet zich niet van haar stuk brengen... en deed de combinatie gewoon later in de oefening. Haar totaalscoren was zo hoog dat, me, dat Vedeva daar niet aan kon tippen. De Canadese Caitlin Osmond pakte tussen al dat Russische geweld de derde plek. En de Canadese Curlers hebben voor het eerst in zes Olympische Spelen geen medaille veroverd. De ploeg verloor in de strijd om brons met 7-5 van Zwitserland. De Zwitsers stoten in de tiende end de laatste stenen van Canada weg om de overwinning te grijpen. Dus ja, ze moeten weg, die gele stenen. Maar ze moeten wel op een goede manier weg. Van de spanning. Wat gebeurt er? Ja, daar gaan ze weg. En Zwitserland pakt de bronzen medaille. Want het is in één klap afgelopen. Ze verslaan de Olympisch kampioen. Ze verslaan de wereldkampioen. Ze verslaan de nummer één geplaatst. De gedoodverfde favoriet voor Olympisch goud ligt eruit. Een afgang voor de Canadezen, dat mag je best zeggen. En dat zullen ze horen. Daar wordt nog lang over nagepraat in Canada. De Canadese vrouwen, ook regerend olympisch kampioen... kwamen eerder deze week al niet verder dan de groepsfase. En de Russen hebben zich zoals verwacht geplaatst voor de finale van het ijshockey. Ze versloegen Tsjechië met 2-0. en werd alleen in de tweede periode gescoord. We zijn halverwege de duizend meter de meest interessante ritten. Als kenmer weet u dat. Die komen nog natuurlijk... En dus kunnen we even gaan luisteren naar de man... die volgens Mark Tuiten en Stefan Groothuis... zometeen de meeste kans maakt op nog een titel. Precies tien dagen geleden won Kjeld Nuis de 1500 meter. Maar dat geeft geen garantie voor de 1000 meter, denkt Nuis zelf. De prestaties van eerder, ja, daar kan je weinig mee. Want Het is alleen maar een bevestiging. Aan de ene kant kan dat rust geven. Aan de andere kant kan dat druk geven. Oké, okay, Je bent in topvorm, dus nou moet je het ook op die 1000 doen. Een beetje combinatie van beide, maar... Uh, ik heb onder die druk uh, heerlijk gereden goed gepresteerd. En dat hoop ik op die duist ook te doen. Mag de druk even opvoeren nog? Doe maar. Uh, er zijn twee rijders die kunnen op de klassieke individuele afstanden twee keer goud halen. Dat ben jij en dat is Lorentzen. Voel je de druk? Zeker, ja. Nee, ik heb ook wel uh, met samen gekneven billen die 500 meter zitten kijken. Oeh, 4-6. Ja. Dat denk je misschien van mij ook over de 1500. Ik je, oeh, 5-0 op een 1500. En zo komen we naar elkaar toe en... Uh,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 Geldnuis, Prachtig. Uh, uh, heeft het dus al een keer meegemaakt wat jullie net zeiden. Ja, je weet die tijd, maar hij heeft het al een keertje gedaan. Eigenlijk op het OKT. Jawel, maar hij schaatst ook al een paar jaartjes. Ja. He. Hij heeft al wat WK's op zijn naam staan. Uh, waar hij aan mee heeft gedaan. En weet je, dat, ja. dat weet je als schaatser. Als je in de laatste rit zit, ja, dat kom je nou eenmaal af en toe in terecht. Stefan, je hebt het net al even gehad. Over dat melkzuur wat eruit spuit. En, en, dus hoe zwaar het is. Maar kijk. Nou, dus die 500 meter man, die moet dan een, een kortere afstand. Lorenzen is de 500 meter, die moet wat langer. Wie is er dan in het voordeel? Uh, nou, ik denk dat we ook even misschien wel naar de lood moeten kijken. Er zijn natuurlijk ook een paar dingen die interessant zijn. Ja. Uh, Havert heeft natuurlijk uh, waarschijnlijk niet aan Koen uh, bij de opening. Die zal hij helemaal zelf moeten brengen. Uh -huh. uh, ik ben heel benieuwd hoe Koen hem gaat rijden ook. Want als Koen echt lekker doorrijdt kan hij wel eens een enorme uh, gang maken voor, uh, voor Havert gaan, uh, gaan werken. Oh, dus je moest dus... er eigenlijk opofferen voor het nationale belang. En nou, uh, nou ja, dat gaat ook wel ver. Dat rijden. kan ik een keer niet vragen. Natuurlijk nee. niet. En Pautela, nee. maar Kjeld, die, uh, Kjeld zal ook echt, uh, uh, die zal juist wat hebben aan Pautela bij de opening. Een hele snelle openen. Okay. Kjeld heeft al behoorlijke openingen in de benen tegenwoordig ook. Maar die kan zich misschien flink optrekken. En uh, denk dat hij aan het einde iets minder aan Maar dan hoor ik dus: de loting is belangrijker, Mark. Ja. Dan, dan of je nou zo'n miler bent, zoals jij was. Nou, of dat je een sprinter bent. Ja, ze rijden hem net iets anders. He, maar Kjeld heeft ook heel veel snelheid. Eigenlijk op de ronde zullen ze elkaar niet veel van elkaar onderdoen. Hoewel uh, Lorensen echt uh, de snelste rondjesrijder is. Um, dus Lorentzen moet het pakken op de opening. Maar ja, Kjeld, als Kjeld hard opent, kan hij ook een 16-4 ja. openen. En Lorentzen gaat niet in één keer een 16-1 openen. Dus die opening voor Kjeld wordt cruciaal. Als hij in de 16-7 zit, 16, dan wordt het, dan ja. wordt het tricky. Maar als hij gewoon makkelijk opent zoals hij kan en met een poeterla mee kan openen en richting de 16-4 gaat... Ja, dan is er heel weinig uh, wat er fout kan gaan. Er zijn al veel namen genoemd, maar wat kunnen we verwachten van Kai voorbij? Afgelopen maandag werd hij negende op de 500 meter. Dat was zijn eerste race sinds hij het uh, op het OKT geblesseerd raakte aan zijn lease. De 1000 meter is normaal gesproken meer zijn, zijn ding, maar is voorbij fit genoeg. Ik voel me, ik voel me gewoon fit en gezond nu.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 Of van het voorseizoenniveau? Uh, ja, eigenlijk wel. Kijk, alleen uh, ja, in de wedstrijdverband heb ik gewoon nog niet superveel gedaan. De afgelopen paar weken. En dan, uh, dat is altijd net iets anders. Maar uh, in training rijd ik goed rond. En gaat elke dag een stukje beter. En uh, ja, als je alleen naar de training kijkt heb ik zelfvertrouwen. Maar je weet niet hoe het gaat uitpakken in de wedstrijd. Uh. De tegenstanders. Heb ik het goed dat dat gewoon Nuis en uh, Lorensen zijn? Nou, ik denk... Uh, kijk...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 Ja, hoe nadelig is zo'n gebrek aan wedstrijdritme voor voorbij? Ja, dat is wel echt nadelig hoor. Je zag op de 500 meter rijden voor het eerst in zes weken weer een wedstrijd. En de opening was overigens heel goed. Dus dat belooft ook veel goeds voor de duizend. Maar je zag dat hij niet aan schaatsen toe kwam. Hij reed te kort. Uh, en dat is net het gebrek aan ritme. Slordigheidjes een beetje erin. Training is hartstikke leuk. Maar als het schot gaat, wordt alles anders. Ja. Het voordeel is dat het dit een duizend is. Want Mark is er het helemaal mee eens. Maar dit is wel een duizend. Dus hij heeft iets meer tijd om de schaatsen en de slagen af te maken. Dus uh, ik denk, we hebben het idee over de, de Noor en de Kjeld. Maar uh, het zou mij niet verbazen. Kan je ka ka toch ja. nog in één keer als een duveltje het doosje komen. Ja, Mark, hij stond ja. ook op jouw lijstje. Ja, ik, ik, heb hem, uh, ik moest uh, een paar Pff. weken voor deze Olympische Spelen een lijstje invullen. Toen heb ik hem wel op één gezet. Ja. Met het idee van, Nuis kan over de heel zijn qua spanning. Ja, Lorenz heeft ook al gauw... die zou de 500 meter daar zich op richten. Kjel, of niemand verwacht het van voorbij. En ik weet, omdat hij met zijn liest zat... heeft hij een ander programma gevolgd. En ik heb wel gehoord van zijn omgeving... en ook van hemzelf. ik spreek hem af en toe... dat hij eigenlijk nog lekkerder schaats in trainingen... omdat hij zijn lichaam iets anders getraind heeft. Dus schaatstechnisch gaat het eigenlijk heel erg goed. Dus ja, maar heeft uh, nee. Nederland, uh, heeft de KNSB toch niet een risico genomen door hem toen meteen al aan te wijzen? Nee. Want nee. hij reed geen goede 500, nee, omdat hij die heel lang niet had gereden. Nee, maar hij is een wereldtopper op de 1000 meter. Ik denk niet, en uh, Koen van wij gaat niet aan Kai voorbij komen hier. Er zijn twee mannen die wij hebben die constant op wereldniveau presteren. Nou, daar is Kjeld nuister een één van. Ja. Een ander is Kai voorbij, hè. De eerste World Cup werd hij uh, gewoon tweede. Die kan zich, Kai en Kjeld kunnen zich meten met ja. de top. Ja, dat Ook is toch... nu nog? Ook als je, als je al, al weken geen duizend hebt gereden? Ja, nou, dat is een onvoorspelbare factor. Maar desondanks ja. is dat echt totaal logisch dat KNSB dit besluit neemt. Want Kai is inderdaad, wat Mark zegt, de absolute topper met Kjeldt die we hebben. Die moet je gewoon altijd inzetten. We gaan het zien. Wij hebben twee wereldtoppers, hoor ik net. Het moet er gewoon eventjes uitkomen. Wij gaan het nieuws van 12 uur heel erg ver naar voren halen... zodat u niets hoeft te missen van de duizend meter bij mannen hier in Radio Olympia. Tot zo dus.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 Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. NPO Radio 1 met Patrick Laudiers en Jeroen Stomphorst. Radio Olympia is aan de gang. We hebben de duizend meter de laatste echte klassieke afstand... op deze Olympische Spelen. We krijgen morgen nog de massastart. We hebben het journaal van 12 uur naar voren gehaald... want zometeen de mooiste ritten op de duizend meter. Want er is nieuws over de Rohingya's in Myanmar. Jan van den Putten... De autoriteiten van Myanmar hebben tientallen dorpen van Rohingya volledig verwoest. Dat zegt mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch op basis van satellietbeelden. Jan Kooi van Human Rights Watch Nederland, goedemorgen. Goedemorgen. Wat zien we op die satellietbeelden? Nou, je ziet op de beelden, de dorpen, hoe ze waren uh, voordat ze werden gebuldoosd. Dus uh, ja, op dat moment waren ze al platgebrand door het leger van Burma. En uh, ja, dat zijn dus in feite misdaadgebieden. Uh, die moeten worden onderzocht door de Verenigde Naties. Daar is ook al een mandaat voor. Uh, onderzoekers krijgen alleen geen toegang tot het gebied. Uh, daar moet ja, heel snel werk van worden gemaakt. Nederland kan ze daarvoor inzetten bijvoorbeeld. Zodat die onderzoekers ja, ter plaatse kunnen gaan... en kunnen onderzoeken wat daar precies gebeurd is. Uh, of mensen zijn vermoord. Uh, de omvang bijvoorbeeld ook... Uh, Bekijken en ja, daar dan actie op ondernemen. Ja, die dorpen, Rohingya, vluchtelingen, zeggen... die zijn in brand gestoken en uh, we werden weggejaagd. En, uh, nou zegt Myanmar, van ja, maar dat is, dat is wederopbouw, we maken gewoon schoon. Ja, ja, dat zeggen ze. En uh, ze zeggen ook dat er helemaal niets is gebeurd, maar ja, er is een karavracht aan bewijs voor een uh, campagne van etnische zuivering. Er zijn 700.000 vluchtelingen nu in Bangladesh. En ja, wegkijken is echt niet meer een optie voor de internationale gemeenschap. Er moet nu echt werk voor worden gemaakt, dat al lang geleden gebeurd moeten zijn. Maar ja, beter laat dan helemaal niet. Er moet nu actie komen om ja, iets te doen aan de crisis in Burma. Ja, u zegt het is een plaatsderik, dat moet intact blijven. Daar mogen ze niet zomaar schoon gaan bulldozeren. Uh, moet de VN daar naartoe? Ja, ja, en de VN heeft ook al besloten dat dat moet gebeuren. Alleen ja, de autoriteiten on the ground die laten ze niet toe. Uh, dat is echt een groot probleem. En ja, zolang niet onafhankelijk omzoeken worden gedaan door de Verenigde Naties, uh, ja, blijft het bij wat er nu bekend is, en dat is al wel veel. Maar ja, de Verenigde Naties moet er ook een rol in spelen. En er moet een einde komen aan die, uh, die operaties, waardoor heel veel mensen ja, worden verjaagd vanuit hun eigen dorp en, en ook worden vermoord zelfs. Daar moet heel snel een einde aan komen. Jan Kooi van Human Rights Watch Nederland over de situatie in Myanmar. Hoogspanningsnetbeheerder Tennet wil de komende tien jaar 28 miljard euro investeren. Onder meer om de ontwikkeling van een duurzamer economie mogelijk te maken. Tennet is volledig eigendom van de staat. Maar sinds 2010 ook beheerder van een deel van het Duitse hoogspanningsnet. Het grootste deel van het geld wordt dan ook in Duitsland geïnvesteerd. Het net moet worden aangepast omdat het aandeel van energiecentrales kleiner wordt. En het aandeel van windparken en zonneparken groter. En er lopen proeven om consumenten ook een rol te geven bij de opslag. Van elektriciteit. Zo wordt gekeken of de capaciteit van elektrische auto's en huisbatterijen kan worden benut. In Italië neemt het geweld in de aanloop naar de parlementsverkiezingen toe. Die verkiezingen zijn op 4 maart. Her en der zijn incidenten gemeld. Dinsdag werd in Palermo een uiterst rechtse kandidaat neergestoken. Een dag later werd in Perugia een man neergestoken... die posters ophing voor een uiterst linkse partij. In Calabrië kreeg een politicus een kogelbrief. En volgens correspondent Mustafa Margadi... vormt vooral het migratievraagstuk in Italië een splijtswam.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 voor de verkiezingen. En deze week waarschuwde de Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken ook dat de maffia de verkiezingen probeert te beïnvloeden. Om zo een stem te krijgen bij de samenstelling van de nieuwe regering. Enkele Amerikaanse bedrijven hebben de banden verbroken met de NRA. Dat is de Amerikaanse wapenlobby. Ook het overhuurbedrijf Enterprise geeft NRA-leden geen korting meer. En een bank in Nebraska stopt met de productie van NRA-creditcards. De Chinese autoriteiten hebben de leiding overgenomen bij het bedrijf Ambang, dat is het moederbedrijf van onderweer Zwitserleven en Real. Ambang zou zich bezighouden met illegale praktijken. De topman wordt daarvoor vervolgd. Muziekcentrum Tivoli-Vredenburg in Utrecht organiseert geen kinderfeesten meer rond het thema Cowboys en Indianen. Zo'n feest leidde vorig jaar tot kritiek van extreem-linkse activisten die dat thema racistisch vonden. Tivoli-Vredenburg herkent zich trouwens niet in die kritiek. PSV Lozano is voor drie wedstrijden geschorst door de tuchtcommissie van de KNVB. Dat allemaal vanwege de rode kaart van afgelopen zaterdag. Lozano kan nog in beroep, maar hij mist sowieso de topper zondag tegen Feyenoord. Het NOS journaal. Minister Grapperhaus staat achter de afspraak die het Openbaar Ministerie in 2013 maakte met de weduwe van crimineel John Miremet.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 In België daalde de staatsschuld voor het eerst in tien jaar flink. Het begrotingstekort kwam uit op ongeveer 5 miljard euro. En in beide landen was de groeiende economie... een belangrijke oorzaak voor die aantrekkende cijfers. Dan het weer nog vrij zonnig. Het wordt 2 tot 4 graden en er staat een stevige noordoostenwind. Morgen verandert er weinig. Vanaf zondag is het overdag tegen het vriespunt. En we bij het case viel op de A12, Utrecht richting Duitsland. Een kwartier vertraging tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. En op de A16, Breda, richting Rotterdam... zijn technische problemen bij de Drecht-Tunnel. Vanaf knooppunt Klaverpolder staat file. De vertraging is een kwartier.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 NTO Radio 1. Radio Olympia. Ik was Olympia Radio Olympia. Rechtstreeks vanaf de Olympic Oval in Zuid-Korea. Met Patrick Lodiers en Jeroen Stomkhorst. Nogmaals, goedemiddag. Wie wordt de opvolger van Stefan Groothuis? Wie mag er straks goud ophalen bij de duizend meter voor mannen? En die Stefan Groothuis zit hier aan tafel. Dat vinden we ontzettend leuk. Samen met Mark Tuitert. Wat een duo hebben we hier aan de baan zitten. Um, jongens, het gaat steeds over Nuis en die Lorenzen. Maar is het dan geen kaper op de kust die zand en ons allemaal verrast? Nou, anders dan Kai voorbij uh, moet ik heel, heel lang is zoeken. Waar? En ik denk het eigenlijk niet. Maar hoor. bij de 500 meter hadden we ook wel een verrassend ja. podium. Ja, juist, juist. juist. Nou, je kijkt, Nico Ile werd bijvoorbeeld vierde in sortje. de Duitser. Die, uh, die heeft het wel in zich. heeft een betere seizoen... Uh, op de 500 meter uh, dit jaar. Mm -hmm. Ja, Shawnee Davis, Die staat hey. er ook gewoon, hè? Oh. Tweevoudig Olympisch kampioen. Grootheid, wereldrecor legende. Wereldrecordhouder nog steeds? Uh, zeker, zeker ja, ah, ja. de wereldrecordhouder. Ja, 35 en uh, wel aan het einde van zijn carrière. Ja, dat zou toch prachtig zijn hij, als hij op het podium kwam. Hij heeft een mooie rit. Ja, natuurlijk ja, we ja, dat niet, eigenlijk wel. allemaal. Maar het is een beetje tegen beter weten in hopen, denk ik. Uh, wat wel aardig is, dat, dat, dat lees ik nu ook pas. Er worden allerlei mensen hier rondlopen... die Heel veel verstand van hebben en ook nog in Hilversum zitten. Maar het hele podium uit Sochi is niet aan de start vandaag. En dat is de enige afstand waarop dat is zo is. Ja. ja, Michel Mulder, Steven Groothuis. En uh, Danny Morsen was er. Ja, klopt. Die staan allemaal uh, niet aan de start. Maar, uh, Sebastian Timmerman, wie hebben we nu wel aan de start? Is dat niet een outsider? Harold Silos, ja. Wat mij betreft wel, hoor. Wat mij betreft een outsider. Want oh, dat is toch de nummer 4 van de 1500 meter. Tien dagen geleden op 13 februari. In 32 het 32ste van de seconde kwam Silos, de ex-shortrekker, 31 is hij, te kort om het brons te grijpen. Dat brons ging naar de Koreaan minst Kim. En dat vond ik toen een verrassing. Silos rijdt al jaren mee, is een specialist. Rijdt nu tegen Mitchell Whitmore. Ze zijn gestart. Silos in de buitenbaan, Whitmore de Amerikaan in de binnenbaan. Maar dat Silos zo dichtbij een bekroning van zijn lange loopbaan... als individualist, want natuurlijk weinig middelen daar in Letland zou komen... dat had ik niet verwacht. Whitmore is een echte 500 meter specialist. Opent in 16.55. Silos heeft uh, tijd nodig om op gang te komen. Opent maar net binnen de 17 seconden door de buitenbocht heen nu. Achter Mitchell Whitmore aan, Whitmore. Van binnen naar buiten toe. En dan is het verschil groot hoor op de kruising. Want Harold Silos die kijkt tegen een achterstand aan van zo'n 20 meter. Op de Amerikaan die op de 500 meter slechts 15e werd. Enige medaille door de Amerikaanse schaatsploeg behaald. Door de ploegen achtervolgt. Dus nog altijd Whitmore aan de leiding. 41 65 ronde 25-1. Tweede doorkomsttijd En dan heeft Silos nu een probleem op de kruising. Want hij moet Whitmore voorrang geven. Of hij versnelt nog net op tijd, nog net genoeg om voor de Amerikaan langs te kruisen. Maar het verschil is klein. En er zit er geen tweede stunt in van Silos. Na die vierde plek op de 1500 meter. Want hij krijgt sowieso al klop van Mitchell Whitmore in deze rit. Whitmore op weg naar de finish in 1 17 En dat is een verbetering van de snelste tijd. Dus Whitmore nu... Op plaats 1 een tiende sneller dan Ying-Kyu En Mitchell Whitmore, de Amerikaan, leidt dus na 10 van de 18 ritten op de 1000 meter. En je dacht, kom, laat ik eens een het zakje doen met die seedels. Maar uh, dat ging even niet door. Nee, schrijven wel op voor de maastart vanmorgen trouwens. Ja? Ja, ja. Short track verleden, heel hmm. handig. Krappe bochtjes moet je daar rijden. En hij heeft ook wel de snelheid. 1500 reed hij goed. Maar ja, je ziet het. Hè. Met een 16-9. Ja, dan krijg je de snelheid er nooit meer in. Dat is ja. uh, dus gewoon te traag. 1.09.17 stelt het tijd dus nu van Mitchell Whitmore. Wat moet je hier rijden, Stefan? Om hier echt in de prijzen uh, mee te doen? Ik denk dat, het, uh, dat we hier rond uh, 1-8-0 gaan rijden. Dus dat we echt nog heel veel harder gaan. 1-8. Ja, <coughs> dat is ja. echt, echt nog een heel gat. Dit zijn tijden die. Uh, ja, het is echt een bijprogramma. Dus dat is niet anders. Maar, uh, ik heb ook zelfs schoenen. Maar 1-7 echt... hoger. Ja, dat 107. kan ook. Ja, ja, 1-8-0 kunnen we het hè, Omdat uh, Kjell Huis dat... een keer 1-7-6 heeft gereden. Heerenveen. wat waanzinnig hard is. Maar ik denk ook hoor. 1-8-0 is net daaronder. Ja, ik denk, dat. Ja, want, uh, ik denk dat we daar komen te zitten. En het is sowieso ook wel. Natuurlijk, het is natuurlijk in Salt Lake City gereden, maar het, het wereldrecord staat al sinds 2009. Ja, is ja. dat niet een van de oudste wereldrecords nu? Ja, zo'n beetje wel. Ja, volgens mij wel. Hoe, ja. hoe komt dat is Stefan deze afstand zo ontwikkeld? Nou, het is een belachelijk uh, snelle tijd. Hier, uh, ik was erbij. Ik weet niet, was jij er ook, Mark? Ja, uh, nou, we maar waren ik, er, uh... ik keek toe. Ja, ik ook. <laughs> uh, nou, ik deed denk ik wel mee. Maar uh, uh, ja, die eerste ronde was al zo vreselijk snel. Dat, dat zie je nu bijna nooit iemand die nog een snellere eerste ronde rijdt. Dus kunnen het rijden nu. Maar ja. die tweede ronde is dan 25-1, als ik het goed heb. Volgens mij op die 1000. Uh, de enige winst die je dat kan pakken is de opening. Dat was toen. Ja, en de enige waar je winst kan pakken, is echt en dan kun je echt winst pakken. Is, is op die opening. Ja. Kiel zou het zeker kunnen. Hij heeft een ja. Nederlandse record gereden, wat al heel dichtbij was. Het enige probleem wat wij als Nederlands toch echt wel hebben, is dat wij uh, nooit lang daar zijn. En je zult echt gewoon een hele lange periode moeten zijn. Ah, uh, uh, Shawnee ja? is gewoon gewend aan, aan Amerika. Ook aan Hooglandbanen veel meer dan, dan wij. En daar, daar gaat het vaak mis. Nou ja, en toen uh, hebben Mark al even gehoord over Shawnee Davis. Maar jij verwacht ook niet dat hij hier nog uh, gekke dingen gaat doen. Nee, nee, dat is allemaal echt... Nee, dat durf ik wel bijna uh, heel Ik zou het heel mooi vinden. Ik heb met Shawnee ook wel ook goed contact uh, hier. Ja. En uh, een prachtige vent. Maar uh, helaas uh, uh, geloof ik daar niet in. En jij hebt in één ploeg gereden met Nuis, hè? Natuurlijk. Ja, nu is het heel lang. En ook laatste jaar ook nog met Shani. Uh, ook ja. nog. Maar, uh, met ja, ik nu... kom nu opeens op het huis. We moesten er opeens aan denken. Maar uh, heb, jij nog, heb jij veel contact met hem? Ja, ik heb, nee, ik heb net nog een ja? anderhalf uur geleden nog met hem zei En wat zei hij? <laughs> Mogen we dat weten? Ja, uh, ja uh, hij, zei, hij, hij had er ergens bij in de media gehoord. Hij zei, wat lekker in stem heb je. Ja, dat is killed uh, ook wel hoor. Die heeft gewoon contact nog. Ja. Die is heel open. Ja? erin. Ja ja die reageert ook gewoon ook op berichtjes af en toe of ja. dingen van ja want ik hoorde ook. gisteren Suzanne Schulting. Ja. nou is dat natuurlijk wel een soort niet niks de staat de bal genoemd, maar ja. die heeft echt Koreaans nummer uh, genomen ja. heeft de vriend en twee vriendinnen en geloof ik de moeder het nummer gegeven en verder niemand ja. Ja. Nee, dat doet Kjeld niet die heeft het zelf nu wel onder controle is wel is wel he, die heeft wel een klein beetje hetzelfde wat Suzanne ook heeft heel veel energie ja echt overal bij bemoeien. alleen ja, hij heeft wel die... een modus gevonden dat hij daar maar jong kan gaan. Dus hij is nog steeds zichzelf. Hij doet nog steeds al deze dingen. Ja, natuurlijk ook. Hij is echt ervarender geworden. volwassener geworden. Vader. Uh, rustiger. Maar wel nog met dezelfde, Wel met de brani die er nog achter zit. Hoor. Het blijft nog steeds kjeld. Is hij, is hij veranderd van jij ook? Ja, hij, nee, ook? ja zeker. Uh, gisteren zat ik uh, bij de NOS. Toen zei ik ook hetzelfde. De, hij uh, heeft... Uh, hij was echt de brani-man toen hij binnenkwam op echt een hele leuke manier. Ontzettend enthousiaste een jongen. En ik heb, ja, we hebben allebei denk ik zo vreselijk veel met die vent gelachen. Ja, ja, ja. Maar uh, hij, hij ging af en toe wel over de top, zeg maar, qua zijn energie. Dus ja. uh, da daar heeft hij heel veel in geleerd om daar volwassen in te worden. En heel erg duidelijk te focussen op wat hij wil. Bij welke wedstrijden. En hij is gigantisch gegroeid bij hem. Ja. En op en, welke manier kon jij hem nog helpen? Nou, ik denk, uh, ik, ik ben eigenlijk een heel andere persoon dan Kjeld. Ja, daarom. Ik ben veel rustiger, maar we, we hebben het altijd heel goed bij elkaar kunnen vinden... Ik denk dat hij naar mij keek omdat ik juist heel, heel nou ja, meer toegewijd misschien op sommige momenten was. En heel, uh, heel, zeg, heel, heel gefocust op wat ik wilde. Dus hij heeft daar denk ik wel van mij kunnen leren. En andersom heb ik ook echt wel van hem uh, proberen te leren. Juist inderdaad ook, ook gewoon af en toe eens een keer uit de band springen. Wel een keer gewoon iets doen waar je gewoon op dat moment echt het gevoel hebt. Dat ik heb daar gewoon ook even zin in. En uh, ja. Juist uh, daarin vulden we elkaar denk ik wel heel mooi aan. Ondertussen zagen we hem hier het middenterrein opkomen. We zien Shawnee Davis met een schitterend getrind baardje rondrijden. En de eerste rijden staan weer klaar voor rit 12. En dat is ook een interessante. Het is een burenruzie. Polen-Duitslandse Bas. Konrad Nietzwitski tegen Nico Iele. En dat is dus uh, zeg maar de best geclasseerde van Sochi die wel is. Want jullie zeiden het net al, het podium is er niet. Steven Groteis, Denny en Michel Mulder. Nico Iele kwam vier jaar geleden. 1200ste van een seconde tekort... Voor een Olympische medaille en werd vierde. Hij werd eerder dit toernooi achter op de 500 meter. Net als vier jaar geleden in Sochi. Dus ik hoop niet dat dat een voorteken is geweest. Dat hij vandaag weer, net als vier jaar geleden, 1200ste van een seconde tekort gaat komen voor een medaille. Het is een hele sympathieke Duitser, die Ile. En ik denk dat menigeen in de schaatswereld hem wel eens een keer een Olympische medaille uh, toewenst. De nummer twee van het WK van vorig jaar, de 500 meter, de nummer vier van het WK van vorig jaar. Toen dus ook weer vierde de oh, WK-afstanden... Ja. op deze afstand tegen Konrad Nitzwitsky, de Inmiddels 33-jarige veteraan uit Polen. Dus die wordt gecoacht door Rutger Thijssen die heeft keurig netjes een rood Pols jasje aangedaan. En hij draagt een grijze broek om dat dan maar gelijk die beschrijving helemaal ja. af te maken. En hij kijkt toe hoe Nietzwitski inmiddels de starthouding heeft aangenomen. Daar heeft het startschot geklonken, het digitale schot. Zodat de klok is gaan lopen in de gang de klok. En wat wijst de klok dadelijk aan voor Nico Iele die gestart is in de buitenbaan en na de eerste buitenbocht nog ja. altijd de voorsprong heeft. Wat een krachtpatser. Het is een prachtige atleet om naar te kijken. 16-5 is in ieder geval 500 sneller dan de openingstijd van Ja, dat is ja, dan nog een nette opening van Nico Willem. Maar niet echt heel erg snel. En dan heeft hij ook niet het geluk dat hij een mooie kruising heeft. Want Nivitski kruist al. Ja, die zit er al ver achter. Die gaat van de binnenbaan naar de buitenbaan. Nico Willem kruist daar ver overheen. Dus die moet het helemaal alleen doen. En dan komt voor hem de moeilijkste bocht. De moeilijkste bocht is na 600 meter toe. Die kan hij dan nou ook amper houden, die binnenbocht. En dan heeft hij die doorkomsttijd op 6-0. En dan heeft hij in ieder geval wel een goede eerste ronde hoor. De snelste ronde tot nu toe is 25-0. En 700ste van een seconde voorsprong op het schema van Mitchell Whitmore. Maar de verzuring slaat al toe in de binnenbocht. probeert nog zo goed ja. mogelijk uit te versnellen als die Jan al van Veen. De Nederlander in Duitse dienst daar passeert. Maar hij ligt nog altijd voor op het schema van Mitchell Whitmore. Puft zichzelf als het ware nu door de laatste o, ja. buitenbocht heen. Deze Nico Iele En daar zou wel eens een verbetering van de snelste tijd aan kunnen gaan komen. Ja, ja. wel degelijk. 1 -08. We zijn de 1 in ingegaan. 1-08-94 is de eindtijd van Nico Iele. 1 94, een fractie langzamer dan vorig jaar, toen hij vierde werd dus op de WK-afstanden. Hij leidt in ieder geval na 12 ritten op deze 1000 meter. Nietzwietski, geen enkele rol van betekenis, staat nu al elfde. Ila Whitmore-Cha is nu het podium. Als we naar rit 13 oh, komt, gaan... Goed. Ja, maar dat mag. Ja, dat mag. Hij waaiert daaruit. Ja. En dat uh, zagen we inderdaad op het scherm. Dat Ile uitwaaide naar uh, de bel toe. Naar de 600 meter toe. Maar als je daar dan de middellijn overgaat... en je keert op tijd weer terug in je eigen baan... dan uh, wordt dat door de vingers gezien door de immere kritische scheidsrechters. En bij dit mannen komt de scheidsrechter trouwens uit Zweden. Goed, Nico Iler staat dus aan de leiding in het algemeen klassement. En wij maken ons op voor rit 13 met Joey Mantia uit de Verenigde Staten. 32 uit Ocala in Florida. En als je nou kijkt naar de lijst met favorieten... natuurlijk Luis en Lorentz zijn topfavorieten. Verbij staat dan in een clubje daarachter. Maar menigeen noemt dan toch ook wel de naam Mantia? Echt? Ja, inderdaad. Het zou een man kunnen zijn voor een, voor een bronzen medaille. Maar ik heb hem ook naam voor morgen. Morgen dan is die, oh. uh, die Mars start. En ik denk dat Joey Mantia daarop echt wel uh, mee gaat doen voor schouders. Dus het gaat, het wordt geen...